Wij beginnen de les 226 van Zohar, pagina Kuf ein Gimel 173, de regel 3 van de Zohar-tekst zelf. Ot Kuf ein Waw. 106 en 70. Aanbnej mitivte kamei. We amrei ribon alma. Rachum v'chanun it Voordat ik ga vertalen zal ik het eerst uh, verband leggen met wat op de vorige les wat we hebben geleerd. Um, Herinner je nog dat het gaat over? Um, het ging over Hashem, die op de feestdagen, Yamim Tovim, dat hij komt te kijken naar de mensen die de feest, het feest vieren, en dat hij ziet dat zij. Eten en drinken, alles in overvloed hebben, maar de armen niet geven. En wat doet Hashem dan? En, dat, en daarbij nog dus, dat zij ook in de feestdagen, dat zij niet echt vreugde hebben. En dat, zoals um, Hasulam ons dat vertelt, dat men werkt niet. Op de feestdagen betekent dat men werkt niet op, om lorisma te veranderen in lishma. En dat betekent dat men ook geen vreugde beleeft. En dat Hashem dan huilt over hen. En dan steekt die wereld omho steekt omhoog en gaat de wereld vernietigen. Dat betekent vernietigen natuurlijk moeten wij dat zien niet uh, op de manier dat de schepper kan de wereld vernietigen, hoe kan de meester zijn eigen schepping vernietigen. Maar betekent dat de schepping krijgt dan zelf zijn rekening uh, voor zijn als het ware... Uh, uh, een koek van eigen deeg. Om, omdat zij zich niet veranderen hun werk in, omwille van het geven, in lishma, blijven zij dan uh, gescheiden van Hashem. En dat betekent dat Hashem vernietigt dan de wereld. Natuurlijk in de, in de Ervaring van die lageren. En daarom zien we dat zij geen, geen vreugde beleven hier beneden. Ik heb nog nooit vreugde gezien bij het, uh, bij die, bij het volk Israël. Ik heb al die de beste, vreugde, de beste feesten meegemaakt. Ook in Israël begroten rabbies en, enzovoort. Ik heb nooit het gevoel gehad dat zij vreugde beleefde ook in al die feestdagen het was net of dat zij werk deden dat het feest bij hen was net of het een, is een verplichting was het. oh we hebben onze plicht gedaan ja op Pesach dan hebben ze zoveel hun vrouwen zijn zo uitgesloofd met de voorbereiding voor de Pesach dan zitten ze allemaal en zeggen oh de lopen allemaal die mannen overal alle boodschappen te doen, het is net of dat voor hen de vreugde is, en dat, dat, dat vreten allemaal uh, voor hen alles is, maar de vreugde is er niet. Nog in de Pesach, nog in Sukkot, nog in, in Shavuot, hij vindt het niet, waarom niet? Omdat al hun werk wat ze doen is voor hun buik, en niet voor iets anders, niet voor de schepper. Lekker liggen daarna, slapen daarna, dat is allemaal, allemaal traditie doen zij, maar alles lolisch en daarom is er geen vreugde. En dat is wat hij had ons gezegd, dat uh, dan Hashem huilt over hen, terwijl zij vieren hun feesten die Hashem heeft aan hen, opgedragen, heilt Hashem omdat zij doen het lolishma. dat heeft dan geen zin, omdat zij blijven koppig doen uh, lolishma, al 3700 jaar lang en nog meer. De regel 3. kuf ein waf. Aatan benei mitifta kamei. Komen de zonen van mitifta, van, yesh, van je, uh, uh, Yeshiva. Dus van de, van de hoge. Van de, komen de zonen van de Talmud-Akademie. Zo so, so zeggen we dat. Dus. De grote rechtvaardigen komen dan voor hem, voor Hashem. We amren en zeggen, Rebon Alma, de meester van de wereld, Rachoum, we gaan nu niet kariët. Je bent genoemd, barmhartig en genadig ben jij genoemd. Vier. Idgal, idgal, Galit id rachamecha, albanecha. Laat jouw barmhartigheid uitrollen op je zonen Tvier de punt. Amarlon. Dubbele punt. vechi alma lo abidat lei ella ala cheset. Vijf dichtief. Amar olam cheset ivane. Ve alma. Al da, punt. Amarlon, hij, hij zegt tegen hen. Dus ze kwamen eigenlijk euh, vragen naar Shem, ba barmhartigheid over zijn volk. over de lager, omdat zij hadden wel de Dora geleerd, zij hadden wel Lishma euh, gewerkt, deze uitzonderlijke, uitzonderlijke zielen, die de zonen van Metivta, benen Metivta heet. En zij vroegen aan hem: Je bent toch barmhartig en genadig? Dus doe dat. Doe dat. Laat uitrollen jouw barmhartigheid over hen. Let op wat Hashem zegt. Hashem kan je niet omkopen. Al maar loon, hij zei tegen hen. Na de dubbele punt: We abit, Heb ik dan de wereld niet gemaakt? anders dan door de gesed, vijf dicht want dat is geschreven, in de hilim, in de psalmen, psalm 89, is het geschreven, Amartiolam gesed, hiervan, ik heb gezegd, de wereld is, zal, let op, de wereld, letterlijk, de wereld zal door de geest worden opgebouwd, we alma en de wereld staat daarover, staat daarop, staat op de geset dus voor bestaat op de geset duidelijk, vijf naar de punt, en niet op de overdienst, en niet op de tradities, niet op het jodendom, maar op de gesed, zie dat wat hij zegt ons, niet om jood te zijn, om de joodse tradities, of een christelijke tradities, of wie dan ook, maar de wereld staat op de gesed. Alleen dankzij gesed is er voortbestaan van de wereld, zo is de wereld gemaakt, en niet om een of een andere, andere Traditzii fundaments sin von Flesh and Five. Another point. Amrei kamai mlahei alai, says. Ribon Alma. ploni de achil veravi. Ve achil lemeabe tivo im miskani. Ve lozey fin yahiflon midi. Amrei kamim lachi alai. zeiden voor hem, voor zijn aangezicht, van Hashem, zeiden de hoge engelen. Dus nu de hoge engelen komen hem vragen. Let op, geweldig wat hij ons nu vertelt, de zoger Ribona alba, de meester van de wereld. Ha, zie je, stel dat er een, een ploni is, iemand, ploni betekent iemand, Iemand is, huppelepup, zo zegt men ook, plonje. Iemand, gewoon willekeurige iemand. Dat er, is iemand, dat er iemand is, die aagil die eet en drinkt overvloedig, dus op een feestdag. We agil en kan, dus in, is in staat, dus kan, heeft het vermogen. Lemme abetiva imiskani om het goed te doen met de armen. We lozen Yahivlon mede, maar hij geef aan hen niets. Zeven. Nadepunt. Ati katrega vetiva reshu vidarav. Sorry, veradaf avatrei deahu barnesh. En dan komt er een antwoord. Ateahu me katrega komt deze aanklager dan, vetivarashu en eist van een eist de toestemming. Veradaf en vervolgt letterlijk deze en uh, achtervolgt deze mens. Dus die, hem, hem die, geen, die zelf uh, eet en drinkt, maar de armen niet geeft. Moet je zo zien, wie deze arme is. Ik kan het zeggen, ja, natuurlijk, dat het de uh, mens moet doen, net zoals de Ziran aan geeft, aan de armen, aan de noekwaar, van de serantine, zo moet de mens ook man doen opstegen, lishma, en geven zijn man zo aan die man goed, aan die arme als het ware, opdat zij versierder daarmee wordt en ontvangt dan, komt dan bij serantine en hij zal haar geven op deze manier. Dus de mens kan het doen, boven in de bo hogere wereld kan hij dat bewerkstelligen. Maar het kan ook in deze wereld. In deze wereld de mens moet het doen met de arme mens. Duidelijk. Met de arme, als de mens dus een arme ontvangt op, de, op een feestdag, het is ook een zwaar. Dan doet hij dat wel. Op, maar natuurlijk niet, niet automatisch, maar als het zinnebeeld van wat er, wat, wat er van binnen gedaan wordt, de mens doet in het geest. Maar ook, let op wat ik probeer te zeggen, maar ook wanneer de armen geven, betekent ook voor het volk Israël, die de Torah heeft ontvangen, dan betekent voor het volk Israël dat zij moeten wel aan armen, betekent de volkeren der wereld, de zeven onderste Svirot, maal tien, zeventig volkeren der wereld, moet je geven, armen, omdat zij geen licht gogma hebben. Licht gogma zit alleen maar in het hoofd, zoals we hebben dat geleerd. En het volk Israël heeft de Torah ontvangen. Geen anderen hebben de Torah ontvangen. De ene hebben daar ontvangen, die kunnen goed uh, uh, swingen. Ja, zo dus ook alles is nodig. De anderen kunnen goeie, goed, uh, goede um, damwerken uh, uh, doen. Ja. Wie kan beter dan Nederlander, Hollander, Nederlander uh, dammen opbouwen, weet met water om te gaan. Eindelijk, iedereen, ze doet overal de projecten in de wereld voor dat. De anderen doen die, die weer andere dingen. Het is dus eerlijk, Volga heeft iets, iets uh, meegebracht, speciaal iets, wat, waar hij, uh, Italianen zijn uh, bij uitstek de leveranciers van de cultuur, van smaken in het leven van de schoonheid, Grieken gaven ook aan de wereld, filosofieën, enzovoort, en dus, alle volkeren uh, all hebben iets, en het volk Israël, was begiftigd alleen maar, met de Torah, Joden hebben geen cultuur, dat is wat wij zien allemaal in de wereld, is iets wat een mengelmoes, wat ook in Israël is, uh, elke elk, elk, elk, uh, afkomelingen van welke land, dan ook Joden, die doen het net zoals ze waren in hun eigen landen. Russische, de Russische Joden, die eten net zoals de Russen eten. Daar in Israël, ook in Israël, ook in, overal. En ook als ze verhuizen naar Amerika, dan eten ze, blijven ze trouw aan het etenspatroon en allerlei andere dingen, net zoals Russen. Uh, Marokkanen, Marokkaanse Joden, die eten precies hetzelfde als Marokkaan, als, maar, als Marokkaanse, gewone Marokkanen doen, enzovoort. Eindelijk. Dus Israël heeft geen cultuur, wat zij een beetje zo'n landelijke cultuur hebben uh, gecreëerd, dus na de oorlog, na, na, het, hun, na hun tot, uh, het tot stand komen van het, hun land, is, is mengelmoes, en ook een beetje iets Israëlisch, wat zij noemen dat Israëlische vormen van, Cultuur, maar het is geen cultuur, ze hebben geen oorspronkelijke cultuur. Aan het volk Israël is gegeven uh, de Torah, de leer over de bevrijding. En dat moeten zij doorgeven aan alle volkeren die, in wat de Zoger noemt, die arm zijn. Arm zijn betekent, uh, zij zijn rijk aan. Andere dingen, ja, de, aan rijkdom, aan bedoel, materie, materie, aan mobieltjes, aan theaters, aan alle andere dingen, maar niet aan de Torah. De Torah, het geestelijke, de weg naar de bevrijding, ontvangen zij, dienen zij ook te ontvangen van Israël, want Israël is het hoofd dicht bij de schepper, Terwijl zij, de volkeren der wereld, die noemen uh, Hashem via Yeshua, noemen zij U, Uw Waarom? Omdat zij de ver van de schepper zijn, naar hun wortels. Alles is nodig. En wat is dan de taak van Israël? Wat wil, wat wil de schepper van Israël? Dat zij die armen geven, dat zij aan de, de volkeren der wereld geven, dat is het, dan wordt het vreugde, en dan zij dat geven met vreugde, dat is wat Hashem wil, als het volk Israël dat niet doet, dan vertrekt Hashem als het ware uit, uit deze wereld en de wereld wordt vernietigd, betekent beneden voelt men vernietiging van de wereld, komen ook de gedachten om de wereld te vernietigen, want zonder gesed is het is het net of het leven hier niets is. Het is het nihilisme. Het is dat afkeer van alles wat het goede is. Zonder geset is er geen leven. Daarom is het, wordt het gevoel, gevoel komt of de wereld vernietigd wordt. Want de aantrekkers van de geset, dat zijn Israël. In deze wereld gezet trekt, Israël aan, wat dat is geschreven, het is geschreven in de Torah, de, de, de Torah geleerders hadden gezegd, als men jou zegt dat de volkeren der wereld de wijsheid hebben, moet je geloven, de wijsheid, ja, er is wijsheid, nou, kijk nou in Nederland, kijk nou naar al die, al die westerse landen, Je ziet wel, de wijsheid is er wel, dus de aardse wijsheid doet er niet toe filosofie, en alle andere dingen, zijn er wel, psychologie, alle andere logieën, alles is de wijsheid, is er wel, maar, maar dan zeggen ze, de Torah geleerden, maar als men jou zou zeggen, dat de volkeren in de wereld hebben de Torah, niet geloven, want dat hebben ze niet, want de Torah is gesed, dat hebben ze niet, ze hebben de dien, dien, de dien, dat is dan de wijsheid, wat zij ontvangen, de dien, maar de wijsheid is er niet, de wijsheid moet alleen en kan alleen Israël aantrekken in deze wereld. Natuurlijk, dat ook in elke mens bestaat ook zijn eigen Israël, wanneer de volkeren der wereld zich verbinden met Israël, maar met de ware Israël, met het ware Israël, en niet met het Israël dat uh, speelt uh, een Joodse komedie, dat alleen maar religieus zich bezighoudt en scheidt zich van de volkeren der wereld. Hoe kan je dan die volkeren geven, van de wereld iets geven, gezet aantrekken, aan hen iets, hoe kan je dan gesed, hoe kan het volk Israël het gezet waard zijn, als zij de Torah aan de armen, aan de volkeren der wereld niet geven? Hoe kunnen zij dan, waar vandaan kregen zij dan de gesed? Alleen dankzij, wat wij leren hier in de zoger. Alleen dankzij dank het feit dat ze lichma gaan werken, betekent uh, niet alleen, niet alleen met, zich, met zichzelf bezighouden, nationale, nationale identiteit behouden, zoals ze dat kleinzielig dat doen, piep, piep, klein, uh, miserig zich opstellen ten opzichte van hun hoge taak unieke taak dat aan hen, die aan hen gegeven is. Dan, hoe kunnen ze dan geset dan zelf ontvangen? Kunnen ze geen geset zelf ontvangen? Kunnen ze ook geen geset doorsluizen naar de volkeren der wereld? Dan is het uh, eigen, hoe zeg je dat, eigen schuldige beeld. Dan is het de, al die vervolgingen, zoals we hebben dat geleerd van de zorgers zelf, hebben zij alleen zelf opgeroepen en zij ze zijn zelf de uh, reden de oorzaak van hun, van al hun ellende. En daarbij komt nog de ellende van alle volkeren der wereld die vanwege Israël blijven in de schade. En in de inderdaad en in de de gematria van het woord Geset is 72, de naam 72, 72 is ook de, de naam van Abbe, dus dan, als men Geset aan oproept, als men Geset beneden uh, aan de dag legt, dan komt er de naam Geset, is de gematria 72, de gematria van Abbe, dan ontvangt men ook de gogma in de ja, Zie je hoe dit verbonden is? Geset, we hebben gezegd geset, maar de gogma is ook anders. Nee, we zien wel dat de gematria van geset en de gematria van gogma is dezelfde. En als je het woord gogma neemt, dat is het ook hetzelfde woord, het gogma. Gogma. Duidelijk, als je neemt gogma. Dan heb je dat, maar dan is het, maar in ieder geval, dat is dan, kijk, als je neemt gogma, dan is het men Mem is 40 en kaf is 20, wordt het 60, ja? Mm -hmm. 60 wordt het en get is 8 en hij is 5 uh, wordt het 13, wordt het 73, ja. Uh, en gest is 72. Gij zit is 72, let op gematria gezet en de gematerie van de gogma is eentje meer, maar dan is het hetzelfde, alleen de gogma staat eentje hoger, dan, dan het is als het ware ingesloten, in ingebed in de geset, en dat is dan de, de of dat om, algemene leed als het ware, zoals we dat noemen, dus wil je ook gogma aantrekken, het licht gogma, dat de redding brengt, dat moet je dan, dan moet je dan gezet van beneden omhoog doen, aantrekken de man met de man en dan door de man omhoog te doen, door uh, lishma te gaan werken, komt er een man omhoog en daarop komt het gesedim gesed en daarin is ingebed gochma, dat is de reden. Haar slang, de linkerkolom, de regel 23. De referentie van de oud Kuf, ein waf 106 en 7. dan benij motiv daar verholen. Bij hem. 24 lefanaf benaya yeshiva, weumrim, ribon haolam, 25. Rachum vachanun ata nikra, het rachamecha, al 26 banecha, Bij hem 24 lefanaf komen voor zijn angezicht de zonen van yeshiva. Van Yeshiva, zo zegt men Yeshiva, Yeshiva en andere verschillende. En toen had ik dat uh, nadruk. Hier zegt men Yeshiva en hier zegt Yeshiva. Maar komen voor hem de zonen van Yeshiva, van wat ik u laat verteld. Hij de, zei de, die geleerd hebben, hoge Torah geleerden, die weten te werken Lishma. We omriem, en zij ze zeggen: Ribon l'Am, de Meester van de wereld. 25 Arachum we ganunatani kra. Jij heet, jij wordt genoemd, barmhartig en genadig. It laat jouw barmhartigheid, jou erbarmen rollen over over jouw zonen, letterlijk. Interessant is dat, hoe zij zeggen dat, rollen over jouw zonen, zie dat, staat niet zo volk, dat het zonen, zij die, zonen, jouw zonen genoemd worden. 26, na de punt. Kijk wat, wie worden zonen zone van Hashem genoemd, ja, van Hashem, zij die de wil van Hashem doen. Ja? Hashem is genadig en barmhartig. Daarom ook zijn zonen. Moeten dezelfde trekken hebben. Ook zij moeten barmhartig en genadig zijn. En tegenover iedereen. Absoluut tegenover iedereen. Re En zij zij tegen hem. 26 naar de dubbele punt. We gelo het 27, Ela al-Heset. Shakatu van Marti, Olam, Heset, Ivané. Punt. 26 na de dubbele punt. Hiloa asiti et olam, Maar heb ik dan de wereld niet gemaakt. Alleen maar door de Heset. Shakatu, want dat is geschreven. En Amarti, ik heb gezegd. Olam gesed je van de wereld, zal door gesed opgebouwd worden. 28 na de punt, na de eerste punt. Waar olam, omed, als en de wereld staat erop. 28 na de laatste punt. Wie, mijn naam, ozien, negenentwintig gesed, im Achrif et alam. Kijk nou wat Jeshu, wat Jehuda uh, uh, Ashlag schrijft erbij, bij deze vertaling. Voegt er aan toe, voor de duidelijkheid. Let op. Weim, dus Hashem, als het ware zegt. Weeem in amosim, geset. En indien jullie zullen, indien jullie geen geset doen met de armen. 29. Ach, rief olam, zal ik de wereld vernietigen. Duidelijk. Je ziet het wel, elke vorm van ellende in deze wereld, tsunami, wat er ook mag, mag, is, mag zijn, eh, financiële crisis, alles wat in de wereld is, de Tweede Wereldoorlog, het nazisme, ja, het fascisme, alles is natuurlijk door en uitsluiten door het, na, door het nalaten van, het, van de zonen van Hashem door, door Israël, van het aantrekken van Gesed in deze wereld. 29 na de punt. Omrim 30 Amlachim, Aydunim, af De Hooge Engelen zeggen voor hem, voor zijn aangezicht. Doe wel het punt. Rebona Olam. ploni, Sheachal 31, We Shate Lervia. We sot, lasot, Chesed de Ha'sulam de rechter, Kolom de eerste reichel, im oni ha'oniem. We lontan klum, Goed, goed opletten in het kader van hoe wij, hoe wij dat hebben gezegd, wat ik gezegd heb. Uh, ook over het volk Israël en volkeren in de wereld die rijken aan het geestelijke zijn ten opzichte van de armen die de, de, de, het lichaam van de mensheid zijn, die het licht van, de, van het hoofd vanuit Israël um, dienen te ontvangen. De vorige pagina, de regel 30, naar de dubbele punt. Rebona Olam, de meester van de wereld. En hij ploni, zie hier, stel dat iemand die eet en drinkt overvloedig en is in en kan gesed doen met de armen. De volgende pagina. De eerste regel in Welon het hem kolom en geeft aan hen niets. Wat gebeurt er dan met deze ene? En dat kan één zijn, dat kan, dat kan het, volk, het volk zijn, dat er niet toe. Eén of meer, het is wat gaat er gebeuren met deze die wel heeft iets te geven, maar geeft niet aan de armen. Ba Amastien 2 wil ook je je goed. kijk nou wat de zoger ons zegt. Dan komt Hamastin, dan komt de aanklager. De aanklager die komt, die gaat naar boven, naar, de, naar boven en die zegt: nou kijk nou, kijk eens aan. Deze mens heeft, zal ik eerst vertalen, letterlijk vertalen. Ba Hamastin, dan komt, komt de aanklager. Twee, welke je gerzoet en ontvangt, neemt de toestemming, en vervolgt, achtervolgt deze mens. Kijk wat hij zegt ons. Dus wat gebeurt er dan? Als Israël of iemand uit Israël dat niet doet, zelf niet ontvangt, en anderen niet geeft, en de armen niet geeft, en de volkeren van de wereld niet geeft. Dat betekent dat hij werkt alleen lolishma en overgaat, gaat niet over in lishma, want de feestdagen zijn juist gegeven aan het volk Israël om in die feestdagen te leren te gaan lishma, werken lishma, transformeren zijn werk van lolishma in lishma. Als zij dat niet doen, dan wat gaat er gebeuren? Dan komt er de. Aanklager, de Satan natuurlijk, en die stijgt op omhoog met de kracht, met, het, uh, met deze um, aanklacht, en voor Hashem, en die zegt, nou, kijk eens aan, zij die jouw zonen zijn, die deugen niet, en natuurlijk, Hashem kan je niet omkopen, zelfs zijn eigen zonen, hij kan niet onrechtvaardig zijn tegenover zijn eigen zonen en, en voorkeur hebben, voorkeursliefde hebben voor zijn eigen zonen boven zijn aangenomen zonen. En dan ontvangt, krijgt dan deze aanklager, krijgt dan de toestemming, let op, en hij achtervolgt deze mens of achtervolgt het volk Israël, in, met allerlei plagen, met wat er ook, is dan wie is dan de schuldige alleen Israël door niet te doen wat zijn schepper hem uh, telkens op elk willekeurig moment aangeeft om te doen, elke telkens, elk moment. Israël moet het aantrekken, doet er niet wat zij ook doen, en wat zij ook, wat er ook in de wereld gebeurt, wat er ook bij hen gebeurt, altijd, in elke toestand, moet men het aantrekken, en dat kan je ook leren nu, van aan de hand van het volk Israël, kan je ook leren bij jezelf, dat ook jouw Israël, moet je ook op deze manier ontwikkelen, verbinden jezelf met Israël, in het algemeen betekent Israël van de schepper, van Zerampin, uh, en uh, Noekwa, en Doen steeds, geset aan de dag te brengen, dan ontwikkel je je gedragje, um, dan trek je ook gezet naar jouw, um, Israël, en via jouw Israël krijg je dan, haal je ook, uh, dat deze gezet ook, uh, naar jouw kilim, de kabbala, naar jouw uh, um, persoonlijke volkeren der wereld, en dan komt het licht geset met ingebed, daarin ingebed, het licht schijnen van het licht gochma. Drie pirouf, de uitleg, de toelichting, punt. En die hoed, hoed, leidt wat wat ons nu vertelt. En een shamot, helo nim, bnei, firme tifta. Maar het helot als leidpaler. Alle tachtonim, vijf a schefa hem. Wees al zez banav. Kim lam dim schout leefen af het barak, rim zeifen kim wanshou sī mit zwotav. Bemuna hem ach banim Valken ruim klerahamim klerahem av neykhon al banim. Aan ishamot elenot de gehoek is zielen. Anikraot, die de zonen van Metifte heten, de zonen van Yeshiva, Yeshiva heeten dus zij die de Torah leren Lishma, met Geloot als begonnen, beginnen dan te bidden uh, over die lageren, over de lageren, betekent zij die, die, over degene die nog lolishma werken. We shaloyaf zie dat hij de schepper van hen, opdat hij de schepper van hen de toevoer van overvloed, van licht, van hen niet zal doen ophouden. We jeslo en dat hij de schepper, dat hij Hashem moet, uh, erbarmen hebben over zijn zonen, dat is wat zij doen, wat zij hem smeken, zes, want zij uh, laten, laten, de verdiensten van hen, van die lageren, brengen die verdiensten, als het ware, voor, de aan, voor het aangezicht van Hashem, zeggen ze, goede dingen over die lageren, en zij zeggen zeven, Kievan schoe was mit zotaf na, dat aangezien zij, die lacheren, doen hun voorschriften leven na, bemoe na, met het geloof, hem ni kraim heeten zij, banim de makom heeten zij, de zonen aan de makom, aan de plaats, oftewel de zonen van de schepper. 8. En daarom zijn zij geschikt om uh, rachamim te ontvangen, om barmhartigheid te ontvangen, zoals een vader erbarmen heeft over zijn zonen, zoals geschreven staat, negen naar de punt. Hallo? Lo van niet, tien au lam, ala cheset. Dichtie, we hulé. Baulam, elf al cheset omet, Al cheset omet kan je zeggen. Punt. Negen. Nade punt. hem, kadosh, baroho en de hele gezegende zijn antwoordde hem. Hallo, lo van niet, au lam, el ala cheset. Heb ik de wereld dan niet opgebouwd? heb ik dan de wereld niet daar opgebouwd alleen maar dan alleen maar op de geest Tien, Die van, het is gezegd, het is geschreven enzovoort. Waar we lamen raak alle om het en de wereld alleen maar op de geest staat. Let op wat het geschreven staat. Het is niet zomaar woorden. Dat wij moeten zo horen dat de wereld staat op de geset. Betekent ook letterlijk, als je dat ziet. Geset staat op de geset, betekent, wat betekent dat? Dat de wereld staat op de geset. De wereld, wat is de wereld? Vier stadia, vier stadia van, van, van de wereld om te ontvangen. Ja, dat of die, gewoon in de mens gezien, maar ook vier stadia, in ieder geval vier stadia. Eindelijk. Of de wereld, dan kan je zeggen, dit is de zon. Maar in ieder geval, die staat op de gesed. Wat betekent staat op de gesed? Als iets staat op iets, dan betekent wat degene waarop het staat, betekent dat dat is onder datgene wat, wat staat erop. Dus met andere woorden, gesed is onder de wereld. Ja? De, ges, de gesed is als het ware de, het voet voetstuk, uh, het voetstuk van de wereld. Zie dat? Wat betekent dat gist het voetstuk van de wereld is? Wat is dan onder de mens? Welke plaats onder de mens is het voetstuk van de mens? Vanaf dit tweede simpson. Dat is de uh, atheratische Dat is de soort wat we hebben. Dat is dat waar wij op staan. En dat moet geset zijn, dat moet geset, dat moet aantrekken, geset. Daar, let op, daar moet altijd goed opletten wat, wat hij probeert te zeggen. Hier zit een geheim, het geheim van alle geheimen. Dat daaronder, onder ons, als wij het goed kunnen daar doorkomen, door die geset, door die Yesod heen, door ons geestelijk werk wat we doen. Dan daaronder zullen wij altijd, helemaal onderaan, zullen wij de Geset aantreffen. Dat is wat wij ook leren hier. Niet dat, het steeds, dat wij steeds weer daar, als je dan graaft in jezelf, dan daaronder, dat hij weer daar, weer en weer daar, uh, Gvorod, Genium aantreft. Nee, dat is. De dinim, de gorod die je aantreft, betekent dat, er nog niet, dat je nog niet doorheen bent gekomen. Het is net als bij het graven van een, opgraven van een, opgraven beter te zeggen, van een waterput. Bij ons is het alleen maar opgraven. Water, dat waterput bij ons altijd bestaat. Nee, dat, bij ons is het niet zo dat we moeten graven en dan, we, of daar, dan, moet, dan zullen we zien of er daar water onder is of niet. Bij de mens blijft altijd zo. Hij zegt ons, de wereld is opgebouwd op de geest. Ik heb de wereld opgebouwd op de geest. Dat betekent, als wij graven in onszelf door het geestelijk, in de, in, in, uh, geestelijk werk te doen, lishma, dan komen wij zeker tot het moment van geest. Waar waarbij van onder helemaal geest gaat borrelen in onszelf. En dan geest betekent liefde. Dan altijd zal we, zullen we dan, zal we dan vanaf dat moment, wanneer je het aantreft, beneden dat water omhoog gaat springen. Oftewel Geset gaat uh, springen omhoog en gaat uh, alle spheroot aandoen. Aankomt in elke al, spheraar binnen en dan betekent de liefde die de mens permanent zal ervaren. Dat is wat ook hij ons zegt, als, en wat wij zien als um, gevolg van wat de, de scheppers zijn. Dat de wereld is opgebouwd, staat op de gesen. En wij zijn ook de wereld, elke mens is de wereld, kleine wereld op zichzelf, dan betekent dat onder mij, onder ieder van ons, onder ieder dictator, onder ieder ieder, ieder um, uh, vernietiger, uh, um, onder, onder ieder crimineel, is wel gesed, alleen staat gesed, en ook hij is gebaseerd op de gesed, alleen hij is nog steeds crimineel, omdat hij nog zijn geset niet heeft onthuld. Hij kwam nog niet op zijn geset. Hoe, hoe moet men dan met de mens omgaan? Onder elke mens, let op, on, ongeacht zijn eigen afkomst, uh, zit er wel geset. De hele wereld staat het niet geschreven, uh, uh, ik heb de wereld op de geset uh, opgebouwd alleen voor alleen uh, Joden, ja nee, staat het niet, de hele wereld de wereld heeft, heb ik opgebouwd de wereld is, wat is de wereld? de wereld is zeven onderste sferot. duidelijk de zeven onderste sfeerot dat betekent ook, natuurlijk dat in het hoofd, Israël heeft ook zijn negen zeven onderste sferot. Want uh, ketter en hoogma en de bina die in het hoofd zijn, die hebben elke heeft zijn eigen tien sferot, Dus elke dat betekent dat alles is alleen in het algemene aspect, Israël moet, moet gesed aantrekken voor de, in het algemene aspect, voor de volkeren der wereld in het algemene aspect. Maar in het bijzondere aspect, duidelijk, elke mens heeft deze, deze opbouw waaronder staat, gissen zijn eigen gissen. Goed opletten wat, wat ik heb nu net uh, gezegd, is, van, naar aanleiding van, dat, dat deze vers in de psalm van David. Elf, naar de punt. Kom maar. Kilo, je geeft hem lachem, twaalf al alidei, hachefa, baedsche ein, mehanim, dertin, lemmiskane, kibriata ulam, haita, alma, fertin, sheiskamti, lemmlachei, lemmlachi, hes. Scharede assiat hëssed 55. Ii schler ei gouit ka iisch verei gouit ka em alma proiowo ulidei lishma zeestin. Watta namo sim hessed loit smach mi se shumti kunzei feten, kwelde geworden wat hei uns neu vertelt. Kijk nou wat hij zegt ons. dus dat is de volgende vers van, kijk nou wat hij ons nu vertelt, Hasulam, dat uh, als uh, het volgende, uh, het uitleg van dat wat Hashem heeft gezegd, dat Hashem gezegd heeft, dat ik heb toch, heb ik dan de wereld niet op de geset opgebouwd. Want het is geschreven dat de, en de wereld alleen, alleen op de geset zal staan. Alleen, de, en de wereld staat alleen op de geset. Wat betekent dat? Let op, wat hij ons nu vertelt. Elf naar de punt. Klom dat wil zeggen. hem want zij, eh, want er kwam bij hen absoluut geen tikoen, geen correctie, door de overvloed. In de tijd, wanneer zij genieten, wanneer zij niet doen genieten, wanneer zij niet laten de armen genieten. 13. Kibriata ulam van het scheppen van de wereld was, Almache is was, omdat de, de scheppen van de wereld door mij, door de schepper, was op opgebouwd op datgene wat ik op mijn asher hiskam tillem lachim heset let op want de wereld was geschapen, heb ik de wereld asher, heb ik de wereld, ik heb de wereld geschapen op, op mijn uh, toestemming op mijn instemming, beter te zeggen op mijn instemming aan de koning aan de, aan de Engel Gesset. Herinner je nog, dat bij het scheppen van de wereld, Gesset en, en Gesset en Tzedakah, Gesset en, en de uh, rechtvaardigheid, hadden wel ingestemd. Ja, herinner je nog, ze hadden wel geadviseerd, als hem om de mens te scheppen. Herinner je nog, de waarheid had gezegd, nee, moet je hem niet scheppen, want hij is leugenaar, van, van, van top tot teen. Maar de geest had wel gezegd, herinner je nog, de geest had wel gezegd, schep, schep nou, schep wel de mens, want hij zal geest het doen, let op. Maar als de mens dan geen geest het zal doen, wat zal, dan, wat zal dan de belofte zijn, wat, welke zin zal het hebben dat ik de schepper heb? Uh, ik ben ingegaan op de, het verzoek van de. Engel Geesheid om de mens te scheppen. Als de mens het niet doet. Dan heb je geen bestaansrecht. Zie je dat? Nog een keer. Dat Klamar nog een keer. Elf is bijzonder, bijzonder belangrijk. Kijk, dat is wat we leren. Dat alles is opgebouwd hierop. Al de redding komt hier door, dat, door het begrijpen van wat hier staat. Dat wil zeggen, elf. Kjellohi giele hem want er komt het, er komt hen toe. Absoluut geen correctie. Er komt bij hen aan hen, er komt aan hen absoluut geen correctie toe. De correctie door de overvloed. In de tijd, wanneer zij laten de armen niet genieten. 13. Kibriata o want het scheppen van de wereld, Haitalma, was uh, op datgene, was uh, gebaseerd op datgene wat ik heb op het feit dat ik heb ingestemd. met de Engel Gesset. Welke Engel Gesset? Uh, Scharidea siyata Gesset? So Zodat. dat door het. doen van. Gesset. van de mens tegenover. van de ene, van de ene. Aan de andere mens, van de een mens tot, een, tot, naar een, tot aan een andere mens, de regel 15 Jitkayem-alma zal de wereld voortbestaan. En dat was het, de, het gepleit daarvoor had gepleit En als de mens dat niet doet, dan, dan, heeft, dan is er geen grond meer voor zijn bestaan. En dan zullen zij komen, daardoor zullen zij komen, zij zullen komen tot lishma, tot, te, te werken in de naam van Hashem. Omwille van het geven, zie je dat? 16. Maar nu, wanneer ze geen gesen doen, dus geven niet aan de armen, en ten aanzien van het volk Israël is dat ze geven niet aan de volkeren der wereld, naar een tegendeel dat zij zich schuilen, apart zetten zichzelf, komen in hun eigen, uh, gaan zich om, om, om, omhullen, plaatsen zichzelf, zichzelf in een uh, geestelijke ghetto. Zichzelf zetten zij in hun eigen ghetto Nu en geven niet aan de armen, geven niet aan de volkeren, dus geven geen geest. dat zegt hij ook nieuw. En nu dat zij geen gessen doen, me dan wordt het geen tikkoen, geen, absoluut geen tikkoen wordt hieruit uitgesproken. 17. Naar de punt. We leren de leer van de waarheid. Duidelijk. We leren niet een, uh, uh, iets wat uh, een. Uh, een leer of iets dat um, beschrijft of behaartigt belangen, belangen, belangen, belangen behaartigende leer. Duidelijk. De zoger is gegeven niet aan dit, aan de, aan, alleen aan de Joden. Of het is toevertrouwd aan de Joden. De Torah is toevertrouwd aan de Joden, maar het is niet Joods. Het, is, het behoort aan, van de, aan de hele wereld, want de Torah is Geset, alles, uh, men kan niet geset zomaar halen uit niets, het komt uit de, uit de Torah, duidelijk, en dan moet men de Torah ook geven aan anderen, aan armen, en dan heeft het zin, dan de wereld blijft voorbestaan en floreren enzovoort, zo so, nee, dan is er geen enkele grond voor Overblijft geen, geen enkele grond. Overblijft voor het volk Israël om voor te bestaan. Zonder GES het aan te trekken is er geen de rol is gespeeld, dan is het verspeeld, verspeeld, verspeeld. Het volk Israël zijn zijn enige rol in deze wereld. 17. naar de punt. Natuurlijk. Wat ik zeg is het in het algemene aspect en in het bijzondere aspect. Precies hetzelfde moet je dan zien in jezelf dat jij Israël bent. Jouw hoge gedeelte is Israël. En dan moet je dan ook allemaal dat soort dingen, allemaal slaat het op, op elke mens. In zijn bijzondere aspect. 17. Na de punt. We asam roelen vanaf Mlachei Elion. En dat zullen we verder doen in het tweede gedeelte van de leer.